De regeringscrisis in Portugal is voorbij. Dat zegt de president van het land, Cavaco Silva. Volgens hem garanderen de regeringspartijen dat ze het eens zijn over bezuinigingen. Die zijn nodig voor de miljardenlening die Portugal kreeg van het IMF en de EU om de crisis te bestrijden. De afgelopen weken konden de regeringspartijen het niet eens worden over de bezuinigingen. De oppositie wilde nieuwe verkiezingen. Maar volgens de president zijn de regeringspartijen het nu wel eens en zijn nieuwe verkiezingen in Portugal dus niet nodig. Bij gevechten tussen hooligans van de Argentijnse voetbalclub Boca Juniors zijn twee mannen doodgeschoten. De rivaliserende hooligans gingen vlak voor het begin van een oefenduel tegen San Lorenzo met elkaar op de vuist. De wedstrijd is vanwege de schietpartij verplaatst. Het weer, vannacht wat meer sluierbewolking, het koelt af tot 16 graden. Overdag flink wat zon en op veel plaatsen meer dan 30 graden. Dinsdag nog iets warmer en later op die dag lokaal kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De Nacht van de Filmmuziek. Met Jan Willem Bult en Martijn Grimius. Het is de muziek die meteen beelden oproept, die je in een stemming brengt, ontroert, laat schrikken of gedachteloos meeneemt naar een andere plek. Tot zes uur laten we de veertig soundtracks horen die dat het beste doen. Een goede nacht en welkom bij de Nacht van de Filmmuziek. Muziek die vaak gemaakt is speciaal voor een film. Of muziek die door de film onlosmakelijk verbonden blijft met die ene scène. Als je wilt reageren, dan mag dat. Bezoek onze Facebookpagina Karo's Nacht van de Filmmuziek. Of mail naar filmmuziek.karo.nl. En twitteren, dat mag natuurlijk ook. Gebruik dan de hashtag filmmuziek. Jan-Willem, ben je er klaar voor? Helemaal. Nummer 40. De nummer 40 in de soundtrack top 40, soldaat van Oranje, Jan Willem. Ja, uh, we zijn begonnen uh, en ik dacht eerst van, uh, is het niet een beetje laag, deze uh, soldaat van Oranje op nummer 40? Nou, we hebben gemerkt met uh, uh, alle stemmen die zijn uitgebracht, alle persoonlijke top 3's die we hebben ontvangen op filmmuziek.kro.nl dat uh, er een enorme hoeveelheid soundtracks uh, werden aangeboden en dan als Nederlandse soundtrack overeind blijven... dat is toch een uh, enorme prestatie. En we, dus, we, zien hem nog een, of we horen hem nog een keer terug, hè? Rogier van Otterlo. Rogier van Otterlo komt nog een keer terug. Dus uh, twee Nederlandse soundtracks sowieso in die top 40... dat is een enorm uh, succes, denk ik, voor ja. de Nederlandse muziek. Vier uur lang, uh, de allerbeste soundtracks. Uh, we, we gaan uh, eens even kijken waar, waar we nog verder uitkomen. Onder andere in de Alpen, uh, daar, uh, zo, uh, daar zijn we ook uh, onder andere aangekomen... Uh, een, een, een, een soundtrack... Ja, die mag eigenlijk uh, niet ontbreken. Je hoort Ik, al een het beetje is een, het is een klassieke... de vogeltjes op de achtergrond. En straks achter een boom vandaan. En we zien de sneeuw in de achtergrond. Daar komt dan uh, Julie Andrews. The Sound of Music. Nummer 39. What I've heard before. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Nick Cave en Warren Ellis uh, zorgden voor de uitvoering. En het is uh, een van de favorieten van Martin Koolhove, regisseur. Hij was een van de pluggers voor deze, ja. ja. Nummer 37 in de Soundtrack Top 40. Um, ja, het is een, een diverse lijst. He. We hebben het er hebben het heel lang over gedaan om het goed samen te stellen. Nou, het was ongelooflijk hoe gevarieerd mensen ook uh, hebben ingestuurd. En toch, uiteindelijk, wat je wel ziet, is dat er van die 40 dat er toch zeker dertig bijna altijd voorkomen. Het is ongelooflijk hoe uh, mensen dus blijkbaar een collectief uh, geheugen... Of, of, of gevoel hebben bij, bij muziek en bij films die ze kennen. Um, ja, dus wat dat betreft uh, wordt het een, een, een feest ter herkenning vanavond. Veelmuziek.kro.nl. Daar kunt u op reageren als u zegt: nou, volgens mij had dit nummer toch wel iets hoger moeten staan. Of net iets lager. Uh, discussies mogen ook tijdens de uitzending, vooral. veelmuziek.nl. Nummer 38, die horen we net. En we gaan nu naar de volgende: Nummer 37. Wil Niet iedereen zou meteen, misschien meteen zeggen van... Hey, dat is die film. Nee, dat is wel, uh, eigenlijk wel heel grappig van deze film. Want als je de film titel noemt, dan zegt hij... ja, daar heb ik een gevoel bij, er is iets gebeurd. Maar de muziek uh, uh, heeft niet, laten we zeggen... Een, een dusdanig sterk thema... of is dusdanig vaak uh, op radio en in, in, in, uh, in, in winkelcentra gespeeld. Dat je dat direct herkent. Maar het bijzondere van deze muziek is wel... En Welke, the One Flew Over the, one the, koekers... the Cookers Nest. Dat is die film met, uh, met die meestelijke rol... Um, van uh, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Uh, hij gaat dood. Dat is misschien in de muziek al ja. een beetje te horen. Uh, verder is het een, een feest om die film te zien. Hè. Er gebeuren ongelooflijk veel grappige uh, dingen die, uh, in de film. Uh, maar het bijzondere van deze muziek is um, dat uh, Jack Nietzsche hiervoor uh, gebruik maakte van glazen... waarmee hij met een natte vinger over de rand uh, draaide. En ja, dat zijn van die toepassingen... die je soms in, in muziek en ook in filmmuziek tegenkomt... waar, waar je dan de eerste bent... of, of de meest herkenbaar in. En dat maakt dit, uh, dit stuk zo bijzonder. We gaan uh, door met wat spannende muziek... van de componist die we vaker horen... nog uh, de komende uren. John Williams. Ja, Het is ook misschien wel de oudste die we vanavond uh, in de top 40 hebben staan. Hij is inmiddels ruim 80. Uh, maar nog stil Ronald Strong. Ja, de... Je zult het horen, hè? Jaws. De nummer 36... Het gevaar lijkt even geweken. De, dat Josh, hij, ja, ja uh, uh, John Williams, uh, nummer 36. Uh, Jan Willem, we zitten hier niet alleen uh, vannacht. We zitten hier samen met Jan van Houten, groot kenner van uh, filmmuziek. En Jeroen Huisdens, hoofdredacteur van Holland Film Nieuws. Welkom. En, een blad voor de branche zat, hè Jeroen? Ja, dat klopt. En, en uh, jij hebt een prachtig Jaws-T-shirt aan. Ja, dat, daar ben ik ontzettend trots op. Dat heb ik ooit bemachtigd toen uh, uh, Jaws op Blu-ray uitkwam. En uh, ik was er al zo lang naar op zoek en eindelijk in mijn bezit. Ik, ik, ik draag hem ook alleen bij bijzondere gelegenheden ja, waarvan is, dit er een is. En je, hebt een, je ziet een haai in die dan uh, van onder een vrouw uh, aanvalt. Ja, hè? dit is Chrissy hè, die daarboven zwemt. Ja. En jij, jij, ik zag jou net ook helemaal meegaan. Van, oh ja, dat is nu, nu, nu gebeurt er dit en nu gebeurt er dat. Dan ja, ziet die film weer helemaal voor je. Jaws heb ik werkelijk zo ontelbaar vaak gekeken. En dan bij de muziek van John Williams zie je gewoon exact wat er gebeurt. De, de muziek die je net hoorde overigens was... dat ze dan op de boot uh, de dingen moeten voorbereiden... om de vaten in de haai geschoten te krijgen. Maar goed, ik ga niet al te ver uitweiden. Anders uh, zitten we hier om, uh, hoe laat nog, uh, alleen maar over Joss te praten. Ja, dat is maar ja, hoe de, visualiseer je dat in muziek? Daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om. Nou, ik, ik denk dat John Williams dat uitstekend heeft begrepen... Wat, wat Steven Spielberg in beelden wilde vertellen. Maar daar gaan we het later nog over hebben. Ja. Want ja. hij zette zet wel... De toon hè, met deze soundtrack en met thema's, zoals hij dat gebruikte. Ja, wie heeft er nou ooit kunnen bedenken dat je een thema kunt maken. wat iedereen ter wereld kent, bestaande uit twee noten. waardoor vervolgens niemand het water meer in durft? Nou, er was zelfs tijdens de eerste bioscoopvertoningen. dat mensen de zaal uitrenden. Het leek een beetje op de Gebroeders Lumière-jaren. 1910 of zo, toen, toen de film begon met die, die trein ja, die ja, aankwam ja. op het station. Mensen renden de zaal. Ja, in Amerika gebeurde natuurlijk een heel raar ding. Maar mensen gingen de zaal uit. Zo spannend was die film. En de muziek ja, droeg daar natuurlijk enorm aan bij. Absoluut. John Williams, we gaan daar later nog uitgebreid over. We hebben Ieder uur staan we even stil bij één soundtrack. Gaan we iets meer uitlichten over één componist of misschien wel één filmmaker dit uur... Quentin Tarantino, Jan van Houten, jij dacht, daar moet ik even iets meer over vertellen. Ja, want uh, Quentin Tarantino heeft uh, toch een beetje de, de soundtrack herontdekt. De, de, de, hij heeft een beetje het film, de film herontdekt. Quentin Tarantino, uh, maker van films zoals uh, Reservoir Dogs, Pulp Fiction... Uh, toch een heel aparte genre en daar hoort ook soundtracks bij... En uh, veel regisseurs uh, ja, die vinden de soundtrack eigenlijk wat minder belangrijk. De muziek is wel belangrijk op zich, maar joh, wat er verder mee gebeurt, dat maakt niet zoveel uit. Maar Quentin Tarantino heeft een, een, een hart voor de muziek die hij gebruikt. En ook een hart voor de soundtracks die hij maakt. En uh, het, leukste van, het leuke bij, bij, uh, bij uh, Quentin Tarantino is dat op zijn soundtracks ook altijd gedeeltes uit de film staan. Weet je net zegt bij, bij John Williams, daar, ja. hoor je, daar hoor je wat er gebeurt. Bij Quentin Tarantino laat hij gewoon ook op de soundtrack staan wat er gebeurt. Laat eens wat horen van bijvoorbeeld. Quentin Tarantino, tenminste van het Het bekende nummer uit Pulp Fiction. Ik uh, ja. hoop dat dit lukt. Je hebt je laptop bij je, start het in. Kom u maar. <laughs> I love you, honey bunny. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! <truh> Een klein, een klein uh, stuk dus gelijk van het begin van de film. Ja, ja de, de scène waarin daarna dit nummer ook instart in de film. En ja, dan, dan gaat de film verder. En, maar dit staat ook gewoon zo op de soundtrack. Ja. Uit dezelfde film een hele discussie over uh, cheeseburgers die iedereen uh, kent. Ja. Van uh, Royale with Cheese en dat ze in Nederland allemaal uh, mayonaise erop gooien. Ja, dat staat ook gewoon op de soundtrack. En dat, dat, maakt, dat maakt die soundtrack zo leuk. Nou is dat nou ook wel weer typisch ja. Tarantino. Hè? Want Tarantino die klopt zichzelf natuurlijk graag op de borst als het gaat om de dialogen die, die hij uh, in films uh, verwerkt. En dat is in het geval van Pulp Fiction natuurlijk nog eens een keer uh, in het kwadraat het geval. Wat heb, welke heb je nog meer meegenomen van uh, Tarantino? Nou ja, bijvoorbeeld hij begon al met uh, Reservoir Dogs. Dat, uh, daar staat ook al een, een gedeelte van uh, uh, op de soundtrack. En dat, en dat begint zo. Dat is een, een radiopresentator die een nummer aankondigt op een... Uh, op een, op een station dat, uh, dat is. En dat klinkt zo. Ja, en dan hoor je natuurlijk dat nummer van George Baker. Dat een totaal uh, vernieuwing heeft gekregen door... Uh, door deze film. En, uh, ik, heb, ik heb vorig jaar uh, George Baker nog gesproken... Uh, over hoe hij dat allemaal heeft beleefd. Misschien aardig om daar even een klein stukje van uh, te horen... hoe, hoe hij dat uh, in de tijd uh, heeft beleefd. Het ja, begon natuurlijk in 1969 toen ik het liedje schreef. En toen werd het gelijk al een wereldhit. Maar op moment werd ik gebeld in 1992 door mijn muziekuitgever. Uh, ja, hij zei, je hebt een liedje in een film. Toen moest hij even nadenken hoe je de naamhuis moest spreken... van Quentin Tarantino...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 Ja, nou ja, het gevolg was echt een gekkenhuis. Ik, ik moest op een zeker moment moest ik optreden op het filmfestival in Rotterdam. En dan moest ik vijf keer Lil' Green zingen. ik wist helemaal niet waarom. Maar dat was eigenlijk het begin van een van hele gekkenhuis. Want, want ja, plaat werd uitgebracht. werd weer een grote hit. Ik kwam in de top 10 in Japan. Ja, liep er liepen op een zeker moment zeker zestig commercials dus over de hele wereld... Uh, uh, waar ik een Bek gebruikt werd. Uh, ja, Uiteindelijk vanaf auto's, bier, uh, aftershave, uh, geneesmiddelen. <laughs> ja, noem maar op. Het meest waarschijnlijke is dat uh, Tarantino in zijn jonge jaren, uh, in zijn arme jaren, laat ik het zo zeggen, ooit is naar Amsterdam geweest. Dus, en dus uh, het liedje op de radio heeft gehoord. En dat heeft, uh, heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Dat, uh, hij, dat hij dacht van ja, als ik ooit de kans krijg om een grote spelerfilm te maken, moet ik in ieder geval dat liedje... Of dat allemaal waar is. Ik weet het niet. Ja. George Baker, dus over uh, Little Greenback. En dat is dus eigenlijk pas nadat Pulp Fiction uh, ja, joh, uh, een grote hit werd. Dat is enorm, het is een enorm kazig nummer. Maar juist doordat Quentin Ternantino het gebruikt, is gebruikt, is het cool geworden. En zo gebruikt hij veel meer muziek in, in, in, in, zijn, in zijn films. En ook acteurs trouwens. Hij haalt allemaal oude acteurs naar binnen... Eh, die door zijn films, in zijn films te spelen weer populair worden. John Travolta was voor ja. Pulp Fiction gewoon eigenlijk niks meer. En sindsdien is hij weer een grote acteur geworden. Maar bijvoorbeeld in uh, Kill Bill uh, volume 1 uh, heeft hij ook een... Het duurt heel kort, een stukje van Quincy Jones, Ironside. Hij haalt overal uh, dingen vandaan. Uh, uh, uh, uh, televisieseries, Mo moet je maar eens horen. Dit, dit, dit is heel herkenbaar... Van een televisieserie. Van een televisieserie. En da ja. daarna gooit hij gewoon weer George Sanfier eroverheen. Uh, dus ja, de, de, de, het pingpongt overal, uh, alle kanten op. En dat, dat is het mooie aan die soundtracks van, van, van, van Quentin Tarantino. Je, je wordt zo heen en weer geslingerd. En juist door zijn vette sausje eroverheen wordt het, wordt het, wordt het goed. En dan koopt iedereen ook die soundtrack alleen maar puur om de soundtrack. Ja. Maar het is, ook een, het is echt ook een jongen die uh, he, autodidact. Uh, werkt hij niet in de videotheek? Hij werkt niet in de videotheek. Dus Weet al die films die hij zag. En, uh, uh, dus ook iemand die, zoals moderne, moderne uh, uh, muzikanten tegenwoordig... ook vanuit samples werken. Veel ja. meer van alles wat er al is ook gebruik maakt. Terwijl de meeste ja. makers... Denken van als nieuw te moeten creëren. Ja, en, en, en uh, teruggaan in het verleden. Bijvoorbeeld voor de film Jackie Brown uh, uh, gebruikte hij als, als intro nummer het uh, nummer Across 110 Street van Bobby Womack. Dat is deze. Daar begint de film mee. Nou ja, dat is al een soundtrack van een film uit de jaren zeventig. Zo'n Black film. Met Pam Greer in de hoofdrol toen in de jaren zeventig. En die zat dus ook weer in, in, uh, in Jackie Brown. Hij maakt films die als ode aan, aan oude genres, aan oude. Aan Oude klassiekers. Ja. Jan, we, we, het zijn allemaal soundtracks van uh, Quentin Tarantino. Van films van Quentin Tarantino. Maar als jij nou mag kiezen... want we gaan nu toch naar het notering in die uh, soundtrack uh, top 40. Wat, welk, welke soundtrack van uh, Quentin Tarantino moet dan wat jou betreft gewoon daarin staan? Nou, wat mij betreft uh, moet dat dan Pulp Fiction zijn. Ja. En daar hebben we net al een, een stukje van gehoord. Uh, Mr. Lou, dat is het bekendste nummer daarvan. Maar uh, een ander nummer uh, wat daarop staat, uh, dat, dat vind ik ook heel erg mooi. Girl, You'll Be a Woman Soon. Dat is een nummer van Neil Diamond, oorspronkelijk. Maar nu in de versie van Urge Overkill. Dat klinkt zo. you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways for you girl. And all they can say is, he's not your kind. They'll never get tired of putting it down And I never know when I come around What I'm gonna find Don't let them rain Tot zes uur, de nacht van de filmmuziek. Nummer 34 De eerste vrouwelijke filmcomponist in onze soundtrack top 40 van vannacht. Ook de enige Rachel mij, Portman. <laughs> uh, dat zou best eens kunnen. We ja. zijn het ook achtergekomen dat er heel weinig zijn... of in ieder geval door mensen weinig geciteerd wordt. Dit was de Cider House Rules. Hoe kan dat eigenlijk? Um, nou, is dat niet in het hele leven een beetje zo... dat de mannen in, in dit soort uh, werk uh, de boel dicteren? Het is, ja, het is, ja. Bij de regisseurs zie je dat toch ook uh, hetzelfde... Uh, camera, mensen, hetzelfde. Misschien is het wel iets wat in het vak zo zit... maar uh, ik, was, ik was in ieder geval heel blij mee... want zij is een heel romantische uh, componist. Uh, dit is dan de Cider House Rules. Uh, ze heeft ook films gemaakt uh, als Chocolate. Uh, met onder andere Johnny Depp en Juliette Pinoche. Wie kent hem niet? Um, en uh, ja, mag niet ontbreken in zo zo'n top 40, toch? Nee, nee absoluut niet. Uh, uh, Jan Verhoud, jij had uh, net een prachtig verhaal over uh, Quentin Tarantino... En... Je hebt ook een van de voorkeuren die, die we zo meteen gaan draaien. Nummer 33. Dat is uh, uh, ja, een, een animatiefilm. Uh, die volgens mij, volgens jou, zeker niet mocht ontbreken. Uh, Up? Zeker niet. En uh, waarom niet? Nou, omdat uh, dit een, uh, sowieso uh, bij animatiefilms... wordt muziek altijd heel gebruikt om emotie uh, weer te geven. En dat, daar wordt muziek vaak voor gebruikt in film. Maar in Up is dat wel heel erg letterlijk... Uh, omdat er in het begin van de, van de film... Uh, de film gaat over een, een, een oud, oude man die op een gegeven moment zijn leven zat is... en uh, ballonnen aan zijn huis uh, bindt en dan uh, de wereld in gaat. Alleen, uh, de film begint met een montage hoe die man oud wordt... en hoe hij uh, samen met zijn vrouw uh, het leven leidt zoals hij, zoals het leidt, hij, hij dat leidt. En uh, in drie minuten uh, heeft Disney het voor elkaar gekregen, de mannen van Pixar en de vrouwen waarschijnlijk, om, uh, om, om, om een heel leven samen te vatten. En, en de muziek die daaronder staat, die, die geeft heel goed weer van, nou ja, het leven heeft zijn ups en downs en die muziek geeft dat heel mooi weer. Kun je, want uh, voordat we daarna gaan luisteren, misschien aardig, wat, hoe is die levensloop? Want die man die gaat, uh, gaat trouwen, is alles nog vrolijk, is, gaat er alles nog goed? Ja. En dan, uh, ja, dat, zoals in elk leven, uh, zijn er ook tegenslagen. Uh, ze blijken geen kinderen te kunnen krijgen. Nou, en dan, dan ja, hebben ze een, gaan ze een moeilijke tijd door. Alleen daar komen ze weer bovenop. En uh, gaan ze toch weer verder met leven. En ze sparen om leuke dingen te doen. Maar ja, uh, die spaarpot is dan gevuld. En op een gegeven moment krijgen ze een lekke band. En dan wordt die spaarpot toch, toch weer uh, uh, kapotgeslagen. En ja, op, die, op deze manier leven ze voort. En ze worden steeds ouder en ze blijven bij elkaar. En gelukkig. Totdat die man op een gegeven moment zegt... van, Nou, we gaan er toch eens een keertje op uit uh, met z'n tweeën. Maar dat blijkt dan te laat te zijn. Want die vrouw... die heeft een slechte gezondheid. En op een gegeven moment, ja, zoals in elk leven dat, dat gebeurt... Gaat zij, uh, overlijdt zij. Ja. Dus, en dat, dat uh, in drie minuten in een montage in de film... met deze muziek nog onder. En je vergeet even dat het een animatiefilm is. Nummer 33. Het is, echt, het is voor jou een tranen trekker, Jan? Uh, ja, elke keer als ik dit weer zie, dan, uh, dan, uh, dan schiet ik vol. Ja. Het is uh, bijzonder dat, dat animatiefilms vaak voor kinderen worden gezien. Maar als je deze film ziet, uh, de muziek, het verhaal hoort... dan is dat een heel volwaardig genre. En uh, We hadden het net even tijdens het muziek ook over... dat in de top 10 van best bekeken films in Europa... elk jaar gewoon twee, drie grote animatiefilms staan. Dus het is een, een genre wat enorm uh, in opkomst is. En het knappe is toch dat je door het kijken, door die muziek... Uh, uh, totaal vergeet, mede door die muziek... totaal vergeet dat het een animatiefilm is. Ja. Dat is toch wel heel knap. Want jij zegt, je raakt gewoon ontroerd door een tekenfilm. Ja. Was daar mis mee? Nee, daar is niks mis mee. Nee, maar dat is toch opmerkelijk. Je denkt van... Het is eigen, je weet dat het niet echt is. Maar dat is de en, kracht van beeld en geluid. Is, ja. hier, maar hier. Het, is wel, het is volgens mij voor componisten ook lastiger om voor tekenfilms muziek te maken. Omdat die productie, dat product, productieproces zo lang is. Ja. Ik bedoel, uh, bij films, je filmt iets, dat, dat zie je en daar maak je muziek bij. bij. Bij tekenfilms wordt er gesleuteld en gepoetst en weet ik veel wat. Dan ja. heb je eigenlijk niks. Dan moet je alleen maar in je verbeelding de muziek maken. Dus dat lijkt me een extra uitdaging. Inmiddels zijn we met de verbeelding alweer op nou, een hele nog, andere Luister ja, ja, uh, Luisteraar Robert Bakker die meldt uh, via hashtag filmmuziek... Uh, en terecht dat uh, de, deze score ook uh, de Oscar won in 2010. En dat is ook wel opmerkelijk dat een animatiefilm in staat is... om de Oscar voor beste soundtrack te winnen. Inmiddels uh, wou ik zeggen, zijn we alweer in, in een hele andere orde met de, de, de volgende muziek. Uh, muziek uh, van uh, John Barry. Uh, ja, uh, die komen we ook nog wel vaker tegen... Dit uh, gaat over de woeste Amerikaanse vlaktes, Dances with Wolves. Dancers with Wolves. Uh, John Barry. Uh, Oscar voor gekregen. Nou, dit was de grote hit van Kevin Costner. Dat was een man die plotseling in Hollywood alles kon gaan doen... wat hij maar wilde. En dacht, iedereen dacht dat hij alles ook in goud zou omzetten. Maar met Waterworld ja, ging nee, dat toch een beetje goed, mis. He? Maar uh, Nee, ook voor deze, ook voor deze soundtrack. Um, het was een vrij lang nummer. Uh, uh, waarbij we zeiden... ja, het geeft wel heel erg de sfeer en de, en de breedte van die film. Want waren natuurlijk ook... Um, er waren hele lang, lange scènes, langzame en lange scènes bij. Heel veel actiescènes, uh, best bloederige film. <laughs> en dan toch zeven Oscars, waarschijnlijk omdat het dan toch te maken heeft... met de geschiedenis van de Verenigde, de Verenigde Staten. En met name opvallend, omdat het merendeel van de film gesproken werd in indianentaal. En oh, ja. iedereen dacht, daar gaat niemand voor naar de bioscoop komen. Ja, ja. En het tegendeel werd bewezen. Nou, in die jaren had je ook nog uh, die film waarin uh, met Doofstomme taal werd gesproken. Dat was in één keer dat, er, dat soort films konden, in één keer. Ja, Children of a Lesser Goat was ja. dat volgens mij. Uh, John, ja. Ja, ja, Jeroen, Jeroen Huizens uh, van Holland Film News. Is uh, John Barry, uh, Staat hij op gelijke hoogte met John Williams? Nou dat, dat, nou, dat is wel een, dat is een moeilijk... Kijk, okay, ik, ik... ja daar, nu je. Ja, Gelukkig ja, stelt die mij de vraag Maar uh, er zijn een aantal, of er is een aantal uh, componisten... die uh, tot de, zeg maar de, de echte eredivisie behoren. Uh, John Barry is daar zeer zeker een van. Uh, maar haalt niet zeg maar, de top... Vijf, heel eerlijk gezegd. Nee. Maar het is een man die absoluut zijn stempel heeft gedrukt... op, uh, op veel muziek in de brede zin. Ook met een jazzachtergrond, uh, Maar natuurlijk vooral vanwege uh, James Bond... en alles wat daar, uh, waar we het ook nog over gaan hebben. Maar uh, wat ik zo mooi van, van John Barry vind... is het gebruik van het koper. Dat is zo fenomenaal. De blazers die hij... en het zat nu ook in het stuk van Dance With Wolves... de blazers die hij in zijn composities verwerkt. Ik vind altijd zo en het altijd zo'n extra dimensie aan zijn soundtracks geven. Maar het is, het is heel... heel... Zacht bij. Daar waar de neiging in grote films is om het hard aan te blazen en over de top te brengen, is het heel erg. Zeker, uh, ja. ja. We gaan naar het laatste nummer voor drie uur: Miles Davis, nummer 31. Ascenseur Le Lecheveau van Miles Davis. Uh, een film eind jaren 50 van Louis Mal met onder andere Jeanne Moreau. En deze soundtrack werd in een paar dagen improviseren in een studio opgenomen. En elk nummer op die soundtrack klopt. Een van mijn favorieten. Blijf vooral nog even luisteren naar de soundtrack top 40. Zometeen gaan we bellen met Paul Verhoeven. Wat is zijn favoriete soundtrack? En welke score van zijn eigen films vindt hij nou eigenlijk het beste? We gaan het zo meteen allemaal horen. Gaan we hem even bellen. Hij woont in Los Angeles. Dus het is dus daar nu vijf uur smiddags. Ja. Dus dat is, is prima. Of zes uur smiddags, moet een beetje een beetje rekenen. Uh, blijf ook vooral mailen naar filmmuziek.kro.nl. Uh, dat heeft onder andere Dirk Jan uh, gedaan. Uh, die roept iedereen op om vooral soundtracks te gaan verzamelen. Kijk op rommelmarkten, uh, kringloopwinkels uh, en, en doe er je voordeel mee. Ga uh, heel veel muziek uh, verzamelen. Hij geniet ervan. En uh, hij zegt: uh, ik blijf verder lekker luisteren in deze warme en broeierige. Film Noirnacht. Nou, dat is een goede tip. Nee, wat ook heel mooi is, is dat de luisteraars meegaan raden... als we de titel nog niet weggeven. Uh, we zien op Facebook, we zien dat op Twitter gebeuren. Uh, ja, we hebben het gevoel van... Uh, dit is weer zo'n nacht van de filmmuziek die hard nodig was. Zometeen de nummers 30 tot en met 20 in De Nacht van de Filmmuziek. De Nacht van de Filmmuziek.